Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie gaat tientallen mensen oppakken die de pro israël actie van de SGP op de Dam in Amsterdam wilden verstoren. Een politiewoordvoerder zegt dat er met vuurwerk werd gegooid en dat mensen zijn bedreigd. De ME heeft de groep ingesloten. Bij de SGP-actie zijn ongeveer 100 mensen op de been. Ook SGP-leider Christoffer is erbij. Ze zingen Joodse liederen, psalmen en het Israëlische volkslied. De tegendemonstranten dragen Palestijnse vlaggen. Joost Klein wil dat er meer getuigen worden verhoord in het onderzoek... naar het incident tijdens het Songfestival. Klein zou een dreigende beweging hebben gemaakt naar een cameravrouw. Daarna werd hij gedisqualificeerd. De extra getuigen zouden in Nederland wonen... maar het is niet duidelijk om wie het precies gaat. De jongen die Thierry Baudet aanviel met een bierflesje... moet voor de rechter komen, heeft het OM bekendgemaakt. Die aanval gebeurde eind vorig jaar, twee dagen voor de verkiezingen... in een kroeg in Groningen. Eigenlijk aan het eind van het event... Uh ging ik nog even met wat mensen op selfie. En een van de mensen waar ik mee op selfie ging, die had een bierflesje in zijn hand en heeft mij daar twee keer mee geslagen. De jongen van 16 wordt vervolgd voor poging tot zware mishandeling. En geen geur van sterke kruiden en ook geen Indische muziek die te horen is deze week in Den Haag. Daar zou de Tongtong tong Fair plaatsvinden, een groot jaarlijks Indisch evenement. Maar door geldproblemen is deze editie gecanceld. Veel Indische mensen reageren verdrietig. Schrijver Melissa Knolleburg heeft alsnog een ontmoetingsavond georganiseerd... speciaal voor jonge mensen met Indische roots. Ik vind het daarin belangrijk dat de verschillende generaties elkaar ontmoeten. Ook omdat er heel lang tussen generaties helemaal niet zoveel gesprek is geweest... En al deze artiesten in muziek en poëzie en in fotografie eigenlijk taal geven en beeld geven aan het doorwerken van verhalen. Om toch samen te komen worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd deze week in Den Haag. Het weer dan vanavond trekken er buien vanuit het zuiden over. Morgen begint zonnig, later weer regen en dan een graad of 18. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ja, en dan weet ik dat er al één luisteraar klaar zit... en die denkt, die komt nu met uh, Veline met alleen. Nee, want de gast is nog niet binnen. Dus ja, dan kunnen we die ook nog natuurlijk niet, niet uh, laten horen. Dus gaan we gewoon met een andere beginnen. En dat is de, de laatst verschenen single van The Bohems en Weekend Wasteland. you don't Het goede nieuws is uh, dat wij hier net de Bohems hebben gedraaid... met Weekend Wasteland. Dat is uh, de opvolger van uh, die single die we eerder van de, de Bohems hebben laten horen. Um, ja, dan heb ik het ook weer niet uh, meteen paraat, weet je. Ik, het, het is, ik word ook gewoon elke dag een uh, dag jouwer en dan uh, heb ik dat allemaal niet zo... 1, 2, 3, wat uh, dat daar gaat uh, meteen op de harde schijf uh, staan... Maar de vorige single was Electric City en dit was de opvolger daarvan. Goed nieuws is, de gasten zitten nu in buslijn 80, als het goed is. Dus ik ga meteen even poef, een app richting sturen... in de richting van degene die eraan moeten komen. Dat is één. En twee, we gaan gewoon vrolijk verder met dit programma. Want ja, we hebben natuurlijk nog meer wat we willen laten horen. Trouwens, we moeten ook nog... Nou, laten we daar ook maar meteen beginnen. Want Wendy Moore is bezig met een actie... want die is uh, met, uh, met 3FM bezig... om daar... Uh, trending talent te worden. Dus mocht je iets voor Wendy willen betekenen... dan moet je dat uh, gaan doen. Moet je bij 3FM moet je even kijken. En daar staat een hele lijst in. Dan moet je natuurlijk wel Wendy Moore hebben. Want anders dan uh, is het... een uh, beetje uh, vervelend voor Wendy zelf. Om misschien dan... in de uitzending... bij 3FM terecht uh, te komen. Maar daar heeft ze wel een aantal voorkeursstemmen bij nodig. Laten we dan nog maar even hell on earth draaien. Sacrifice, sacrifice, but two wrongs, don't make a ride, right, make a ride. Right. Now you go just keeps me up at night, Up at night. It's been weeks, but I'm still terrified. Forbidden fruit, we were in paradise. My greatest view is not just a parasite. Though it's that bloom in a wildfire. But I said to a fight. Thought that I was in need.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 Searching Valentine, het nummer dat heet Solitude. En daarvoor hoorde je Wendy Moore... die bezig is zijn voorkeur stemmen binnen te halen... voor Trending Talent bij 3FM. Want dat is eigenlijk een beetje de reden waarom we hem uh, laten horen. Uh, deze heren die gaan uh, volgende maand uh, de tent afbreken... samen met Notalist in een uh, nieuwe aflevering van Nieuwe Oogst. En dat nummer dat heet uh, uh, Rens, Jair en Oum Want dat uh, is het drietal. En het nummer dat heet Voel het Branden. met hakken, Goede grip, winterbanden en een summer body, alle kanten. Ik ram me zelden met A la rambas, the and Fusion en tinteling. Ja, er is in de binnen binnen, ja er is in de binnen Jong vrouwtje is binnen binnen, jong vrouwtje in de binnen binnen. De uiteindelijke Marasmus Bisschop zit hier ook in deze band. Uh, Hunk, jullie hadden dus net uh, kunnen zien... wat gaat die Jaap Koper doen op dat YouTube? Uh, ja, gaat naar buiten, gaat even de gasten ophalen bij, uh, bij de bushalte. Nou, dat is dus uh, inmiddels gebeurd. En dat het uh, precies ook samenvalt in twee nummers in een blokje van twee. Ja, dat, uh, dat uh, heb ik ook niet uh, zo van tevoren kunnen bedenken. Um, twee nummers achter elkaar. Rens, ja, in een Unkel, maar dat is een uh, nummer uit uh, 2022 geweest... En voel het branden. Als het goed is, heb je daar dus ook jong Louie op uh, kunnen horen. En Hunk is deze die we net hebben gehoord. En de enige single die op Spotify staat is Blushing Over Nothing in ieder geval. We gaan uh, gelijk ook weer verder met uh, de muziek. Want uh, Inru die had uh, bij ons ook in die mailbox al het een en ander gezegd... van hé, hey, we hebben een nieuwe single. Ja, en dan uh, ben je Maas ook verplicht om hem te draaien. Dus dan doen we dan. Druist heet het nummer. Een of andere gewezen eindredacteur hier naast mij. Hij <laughs> <Ja. laughs> gelijk weg. Ik... Uh, ja, zo krijg ik iemand uh, gewoon uh, meteen uh, van je af van wat, wat dat er gaat. Uh, Baal was dit. Dat uh, is even een aardige aanleiding. Daarvoor hoorde je trouwens in de roem met Druist. Uh, maar Baal is uh, zijn bekende van de gasten die uh, nu net de studio inmiddels uh, zijn binnengekomen. Dat is uh, met Verlien uh, Spiegel. En haar producer Job, met name, die heeft iets met Baal te maken. Uh, maar daar gaan we het uh, straks in het laatste uur wel even over hebben als ze hier aanschuiven. Uh, schuiven. Uh, Baal is namelijk uh, een, ja, een band die de opleiding volgt bij de Herman Brood Academie. En tot zover uh, klopt dat allemaal. En daarna uh, ga ik het uh, verder vragen straks aan Verlinde Spiegel. Want die is hier toch uh, in de studio. Dus dan uh, gaan we het uh, even daarover hebben. Want uh, ja, ook Verlinde Spiegel volgt die opleiding bij de Herman Brood Academie. Dus dat is het geval. Maar er is nog iets met Bouw. Want ze hebben uh, nog niet zo lang geleden onderdeel uitgemaakt van Melkweg Radar. En daar speelden ze met een andere luidruchtige band. En die hoor je nu en dat is Hoefs.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 Een beetje, een beetje de tent een beetje afbreken. Minus Sutsen met After All. De band die hebben we hier ook ooit gehad. Daarvoor hoorde je Hoofs met Late Bloomer. En dat bracht de tijd op. Vijf over half negen. Ja, er zitten soorten met van kikker in de kel, maar die ga ik er even uithalen. Like the Void! Into the late night I feel the heat my veins. We walk a fine line And it's about time Together like a water and fire Dat was Emmy met You Good. Uh, morgen komt die single uit. Daarvoor hoorde je de Void met Water and Fire. Verder met de muziek. Tune de Emmy. Hadden we erin er in de uitzending. Deze June ermee met uh, Bad Ed Healing. En we gaan nog eventjes um, weer ook wat uh, verder uh, terug in de tijd. Terwijl dit uh, de laatste tonen zijn van deze Bad Ed Healing. Uh, trouwens, zij gaat op 26 juni haar uh, EP-release show doen in het Patronaat. Um, overigens is dat al geweest voor Bonaniki, Hoewel, ik weet niet of die helemaal een uh, release show heeft uh, gedaan. Maar we hebben hem hier wel in uh, deze studio gehad. Het was ook trouwens een urenwerk werk uh, wat we eraan hadden. Want uh, ineens was hij ook weer... Hij kwam en hij was ook ineens zo weer vertrokken met een aantal nummers uh, die hij gespeeld had. En uh, ik weet niet of hij toen ook dit nummer heeft uh, gespeeld. Maar het is altijd nog uh, steeds een fantastische nummer om uh, te laten luisteren. En naar te luisteren... Julie Julie! She okay. And I'm gonna find you wherever you may be Wherever you may be Feel what's going on, yeah. Feeling like I'm stuck in an endless routine, craving for a taste of the vibrant. And I mean, I can feel that you finally won 'Cause I know I've been feeling pretty fucked up, year you're so loud. I know I've been feeling rather lazy. I don't go out. I take it day by day. I'm staying out of hate Cause I know I've been feeling about the crazy you don't care I'm sitting in my bedroom Feeling so blue Strumming a guitar Just thinking about you Sun is shining through my window. The scent of your perfume still in the air reminds me of what we used to share. A bittersweet taste stuck in my mind. Cause I know I've been feeling pretty. The ear is so loud. I know I've been feeling rather lazy. But don't go out. I stay in a hate I know I've been feeling rather crazy And you don't care Feeling pretty fucked up Wel leuk dat deze soundcheck een beetje lijkt op wat het verhaal van Lowe Addicts in 2022. Daar hadden we op een gegeven moment een hele lichtshow. Het woest allemaal helemaal goed. En uiteindelijk pesten we dat allemaal in één uur. In het laatste uur pesten we dat allemaal uit. En dat waren vier nummers. Zij gaan straks, Felline Job, gaan hier drie nummers laten horen. Dus dat zo dadelijk. En als we het dan toch, um, voordat ik uh, dat uh, verhaal nog eventjes uh, kracht bijzet, ga ik ook nog eventjes vertellen wat we hier net hebben gehoord, namelijk Fleeback met Lost in a Haze. Nu tijd voor dat uh, wat ik al zei, low edits, en dat nummer dat heet Evolver.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 Evolver, komt ook van het album Evolver. Dat, ja, dat deed mij ook een beetje daaraan denken. Want dan hadden we ook op een gegeven moment wel heel erg ruim de tijd genomen. En pas vanaf een uur of negen gingen we pas eigenlijk beginnen met, met het hele verhaal. Dat doen we nu ook. Maar je zal het straks allemaal gaan meemaken. Wat de weg wijst zich vanzelf. De laatste, tot aan het nieuws van negen uur, is deze Elvira. Die stond toen in het voorprogramma van Low Erex tijdens hun release show. En nu is hij zelf aan de beurt. Komende maand met Out of My System. I'm tired, all that I desire is you, but your pain